Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NWS op 3. Door fouten van de overheid zijn levens vermorzeld. Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie, die de afgelopen tijd onderzoek heeft gedaan naar de toeslagenaffaire. Bij die affaire werden heel veel mensen onterecht beschuldigd van fraude. Daardoor kwamen ze soms in grote financiële problemen. De commissie presenteerde zojuist het rapport. Mensen konden voor de bescherming van hun rechten niet rekenen op de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De staatsmachten hebben gefaald in het bieden van rechtsbescherming, terwijl hier juist in de sociale zekerheid en bij toeslagen aandacht voor had moeten zijn. Volgens de commissie kan er zo weer een schandaal ontstaan als de overheid de boel niet beter op orde krijgt. PVV-leider Wilders zegt dat de partijen die praten over het vormen van een kabinet sneller water bij de wijn moeten doen. Zijn partij doet dat ook, zegt hij. En ik hoop maar dat andere partijen um, net zo snel zijn, want tot nu toe zijn we de enigen die uh, een beweging maken dat dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want het duurt veel te lang en Nederland heeft een kabinet nodig. Informateur Kim Putters begint vandaag met de formatiepuzzel. In een huis in Hengelo is vanmorgen een bus luchtverfrisser ontploft. De bewoner was beneden en hoorde boven een harde knal. De luchtverfrisser stond voor een kacheltje waardoor de boel explodeerde. Meerdere ramen van het huis zijn gesneuveld. De buren moesten uit voorzorg ook even hun huis uit. Er is niemand gewond geraakt. En Lois uit Zeewolde in Flevoland heeft een spannende maand voor de boeg. Ze doet namelijk mee aan het WK Steak Barbecue in Texas, Amerika. Ze is een van de jongste deelnemers ooit aan de barbecuewedstrijd. Wat is nu het geheim van een goede steek? Ze verklapt het aan Omroep Flevoland. Je moet precies zijn en je moet uh, goed uh, spelen met tijd qua hoe lang iets uh, op de barbecue moet en zo. En uh, goed zijn in koken. Het steekmeisje, zoals ze wordt gedoemd, heeft haar talent niet van een vreemde. Lois vader werd vorig jaar Nederlands kampioen steekbakker.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 Met deze grote hit van Starship is het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. En ja, hij is nieuw voor dit programma. Thomas de ja, Jong. goede middag. Hallo ja. Thomas. Het is dus even wennen hoor. Het is ja. een tijd geleden dat ik op de radio ben. Zeker. En dan heb je nog uh, één oortje ook. hè? Ja. één het... oor minder. <laughs> Eén oor minder. Ja, de andere kant doet het niet. Van de nee. telefoon. Maar ik goed. Het komt helemaal goed toch? Vast en zeker. Ja. Nou ja, leuk dat je erbij bent.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 En We hebben de reddertjes in kangoeroeland. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nou, ja, dat wordt dat inhoud. Dat hoor je zo meteen nog wel even. Uh, ja, en we hebben de evenementenagenda. Ja. komt er ook voorbij. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Ja, Marco Thomas. Marco die komt, de langs. komt laat, langs in het laatste uur. Ja, het is weer de laatste zaterdag van de maand. En Marco heeft weer een mooi stuk progressief van ons voor ons geschreven. En uh, dat komt hij straks voordragen op de radio.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 in the way chicken to a brand new age Yo!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 het eh, net even op, hè? Thomas, 1999. Ja, Tom Jones. Ook alweer een heel oude plaat van uh, Tom Jones en uh, Moesty. Je weet wel, die Moesty van uh, de single I'm Horny, Horny, Horny. Ja. was uh, destijds ook een hele grote uh, dalzit. En uh, die zorgde voor de tempo in uh, deze plaat, uh, de sexbomb. Uh, uiteraard van uh, onze Tom Jones. Zometeen het uh, weerbericht weer bericht met... Uh, Uiteraard Thomas de Jong uh, na deze plaat van uh, Queen en uh, David Bowie. Under Pressure. slashed and torn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 of me out of the blue I thought you were just painting new pictures on my walls but with every stroke you tainted my heart left to the fall I gotta taint it heart. Huh? I don't know what that's about. I gotta taint it up.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 Want ja, dat is het is dan, he, zo, de, ja. De, ja, ja, de, ja. de extra februari-dag uh, ja. die we hebben. Dus uh, aankomende donderdag uh, in Plassant. Iedereen van harte welkom om in gesprek te gaan... met onder meer uh, onze wethouder Lars Carré... over evenementen, toerisme in uh, Zandvoort. Nou, hou het in de gaten. Ook, uh, ook de, de, wij vermelden het op onze Facebookpagina. En uiteraard uh, op de radio en op de app. Meer kanalen om uh, het nieuws ook te vinden...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 Go oh, yeah.